Ik zal ook in het kort proberen te vertellen waar de preek vandaag over ging. Ik ben begonnen door te zeggen dat het leven niet ophoudt met de dood. Oftewel dat het leven van een persoon met de dood ook helemaal afgelopen is. Dit is iets wat natuurlijk de ongelovigen verspreiden onder de mensen. Vandaar dat ook Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft in de Koran... Dat zij degene zijn die menen dat het leven zich beperkt tot dit wereldse leven. En dat er geen sprake kan zijn van een wederopstanding. En dat er geen sprake kan zijn van een ander leven. Maar een een gelovige, die zich ervan overtuigd dat er na de dood, dat er weer een ander leven is, dat hij weer uit zijn graf wordt opgewekt en verantwoording moet afleggen, rekenschap moet afleggen, en dat vervolgens men beloond wordt voor de daden die hij heeft verricht. En dat hij vervolgens of geleid wordt naar de hel of geleid wordt naar het paradijs. Natuurlijk wij als moslims geloven zeer zeker in de wederopstanding. En geloven zeer zeker in het leven na de dood. En wij weten natuurlijk als geen ander dat Allah subhanahu wa ta'ala iedereen om zal brengen. En vervolgens zal hij weer iedereen opwekken om verantwoording af te leggen. En we weten ook uit een overlevering dat het blazen in de bazen en daarmee ook een einde wordt gemaakt... ...aan het leven van een ieder, dat dat eigenlijk gebeurt door Israël, wanneer hij blaast in de bazuin, dan zal iedereen doodgaan en dan blaast hij een tweede keer en dan zal iedereen weer opstaan. En het blazen in de bazuin gebeurt op een vrijdag, zoals de profeet te kennen geeft in een mooie overlevering. Hij zegt, de beste dag waarop de zon is opgekomen is de vrijdag. Het is een dag waarop Adam alayhi salam, is geboren. En het is een dag waarop Adam alayhi salam, paradijs is binnengeleid. En het is een dag waarop Adam alayhi salam, uit het paradijs is gezet. De profeet sallallahu salam, die zegt verder. En het uur zal enkel alleen aanbreken op een vrijdag. Het uur zal enkel alleen aanbreken op een vrijdag. Dit behoort tot de overtuiging van een moslim. En kijk je daarentegen, die gelooft natuurlijk niks van deze zaken. Maar wanneer hij ook samen met de anderen wordt opgewekt op die dag dan zal hij natuurlijk onthutst zijn dan zal hij niet weten wat hem is overkomen en hij zal samen met zijn broeders de ongelovige broeders en de hypocriete broeders zal hij zich afvragen wie heeft ons uit onze graf doen opstaan wie heeft ons uit onze graven opgewekt en dan krijgen zij antwoord van de gelovigen die tegen hun zeggen dit is datgene wat de meest barmhartige jullie heeft toebeloofd. Dit is datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala eerder over heeft gesproken in de hemelse boeken. Dit is datgene waarmee de profeten zijn gekomen. Dit is de boodschap van de profeten. En op dat moment zullen zij natuurlijk ontzettend teleurgesteld zijn. Zullen zij natuurlijk overmand worden door spijt, gevoelens van spijt. Zullen zij natuurlijk overmand worden door gevoelens van vernedering. Ze weten niet wat ze moeten zeggen. Want zij waren het die natuurlijk deze dag verlogende. Een dag ...waarop natuurlijk rekenschap zal worden afgelegd... ...een dag die gekenmerkt wordt... ...als een dag waarop de grootste ramp zich zal voordoen... ...en dat is de waarheid... ...een dag, beste mensen... ...waarop zelfs de harten van de mensen... ...zullen stijgen ter hoogte van hun kelen... ...en waarom? Uit angst, uit vrees... ...uit angst voor hetgene wat zij aan schaal... ...uit angst voor hetgene wat zij allemaal te zien krijgen op die dag... ...het is een ernstige dag, een serieuze dag... ...die ook serieus genomen moet worden, beste mensen stel je voor je komt aanzetten met niks in je bagage wat moet je dan tegen je heer zeggen het is een dag waarop de mensen tevoorschijn zullen komen zoals staat blootvoets naakt moet je voorstellen en onbesneden dus iedereen keert terug naar zijn oorspronkelijke gedaante, zoals Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft geschapen toen Aisha anha dit hoorde zeiden ze tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam ja rasulallah de mannen en vrouwen tezamen op één plaats naakt de ene kijkt naar de andere, toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: O Aisha, de zaak is veel ernstiger dan je denkt. Er is geen tijd. Zij worden niet in de gelegenheid gesteld om naar elkaar te kijken. Er is niemand die behoefte aan heeft om naar de andere geslacht te kijken. Ze hebben er geen behoefte aan om naar het andere geslacht te kijken. Het is een ernstige dag. Moet je je voorstellen, ik heb een aantal zaken genoemd. De hemelen, op die dag, de hemelen die zullen door Allah subhanahu wa ta'ala verwijderd worden... Die zullen openbarsten op die dag. Moet je je voorstellen, de zon die wordt opgeroepen, Zo staat in de Koran. Cool weer. Als je het hebt over de sterren, die zullen eigenlijk om ons heen neerstorten. Als je het hebt over de zeeën, die zullen in vuur opgaan. Als je het hebt over de bergen, die zullen vertilverd raken. Het is een ernstige dag. Een serieuze dag. Dus er is geen tijd om naar een andere geslachten geslacht te kijken. Mensen zijn bezig met hele andere dingen. Mensen die kunnen zelfs niet hun blikken verroeren bewegen. Ze kijken maar één kant op. Ze kunnen niet naar rechts en ze kunnen niet naar links kijken. Ze zijn ondersteboven van hetgene wat hun allemaal overkomt op deze grote dag. Het is een dag waarop de zon boven jouw hoofd staat, zoals de profeet sallallahu alayhi zegt. En de mensen die gaan op in hun eigen zweet. Ze verdrinken in hun eigen zweet. Afhankelijk van wat je hebt gedaan. Afhankelijk van je daden. Afhankelijk van je goede en slechte daden. Zou het zweet natuurlijk tot een bepaalde hoogte rijken. Bij de ene tot aan zijn enkels, bij de andere tot aan zijn knieën, bij de andere tot aan zijn schouders, bij de andere tot aan zijn oor. oorlellen. En bij de andere, hij gaat helemaal kopje onder in het zweet, subhanallah. Afhankelijk van jouw daden, afhankelijk van je positie bij Allah, subhanahu wa ta'ala. Het is een ernstige dag, beste mensen. Het is een dag die 50.000 jaar duurt, moet je voorstellen. En je staat daar, je staat daar te wachten. Op het moment dat jij rekenschap mag afleggen. Een dag waarop een persoon. Geen aandacht meer heeft voor zijn broer. Geen aandacht meer heeft voor zijn moeder. Geen aandacht meer heeft voor zijn vader. Geen aandacht meer heeft voor zijn vrouw. Geen aandacht meer heeft voor zijn kinderen. Voor niemand. Niemand. Geen aandacht meer heeft. Ik voeg eraan toe. Geen aandacht meer heeft. Aan zijn stamgenoten. Geen aandacht meer heeft voor zijn landgenoten. Geen aandacht meer heeft voor niemand. Hij denkt alleen maar één ding. Ik. Ik. Ik. En de rest Boeit hem niet. Daar is hij niet in geïnteresseerd. Op die dag, zoals in de Koran staat, zal een ongelovig, iemand die zichzelf onrecht heeft aangedaan, die zal eigenlijk zeg maar, op zijn handen bijten. Hij zal op zijn handen bijten. Van, van verdriet, van spijt. En hij zal zeggen: had ik maar de profeet Mohammed alayhi wa sallam, gevolgd, had ik zijn werkwijze opgevolgd, maar dan is het te laat, beste mensen. Had ik die en die niet als boezemvriend genomen, het zijn er heel veel onder ons. Die mensen als boezemvriend nemen, die zich juist als obstakel opwerpen in de weg naar het goede. Op het moment, zoals ik zei, als de tijd van het gebed ingaat en het is tijd om naar de moskee te gaan, dan zijn degene die tegen jou zegt: blijf zitten, laten we rustig tv kijken, laten wij in de café blijven zitten. Je kunt bidden als je naar huis bent gegaan. Waarom altijd naar de moskee? Die mensen, dat zijn degene die zich als obstakel opwerpen in de weg naar het goede. Daarvan moet je uitkijken. Van die mensen zul je spijt. Werkelijk spijt krijgen dat jij ze als boezemvriend hebt genomen in het wereldse leven. Maar dan is het te laat. Je kan er niks meer aan doen. En hieruit blijkt natuurlijk het belang van een goede gezelschap. Van goede vrienden. Mensen die jou steunen in het goede. Mensen die jou helpen om Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaam te zijn. En als laatste heb ik tegen ieder gezegd: er zijn mensen te vinden in deze wereld die geen aandacht hebben voor het hiernama's. Ze geloven niet in het hiernama's. Dat zie je ook aan hun gedrag ze hebben zich gefocust op het wereldse ze houden ook geen rekening met de voorschriften van hun heer, ze hebben geen aandacht voor hetgene waarmee de profeten zijn gekomen, maar die mensen zullen zichzelf tegenkomen, en hoe? en hoe beste mensen? ze zullen in een lastige positie verkeerd op de soort maar wij, inshallah, wij wij die geloven in het hier wij geloven in de rekenschap, wij geloven in het feit dat onze daden gewogen zullen worden op die grote dag, wij dienen ons te houden aan de voorschriften zodat wij het niet moeilijk zullen krijgen. En wees een van die mensen zoals ik heb aangegeven. Die alles doen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Allah alleen aanbidden. Afstand hebben genomen van veel godendom. Mensen die ervoor hebben gekozen om hun leven toe te wijden aan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensen die niet liegen. Mensen die niet bedriegen. Mensen die in ieders rechten nakomen. Mensen waarvan het leven in het teken staat van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn voorschriften. Behoor tot die mensen en je zult slagen op de dag des orde's. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degenen die de goede weg zullen bewandelen. En ook een goede eindbestemming zullen hebben. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons paradijs te doen bewandelen. Subhanahu wa ta'ala.